Afgelopen najaar zorgde de uitzetting van Roma naar Roemenië en Bulgarije... voor veel discussie tussen de Franse regering en de Europese Commissie... omdat Frankrijk ingaat tegen de regels voor het vrije personenverkeer binnen Europa. De Commissie komt binnenkort met een plan voor de verbetering... van de positie van de 12 miljoen Roma in Europa. De Amerikaanse president Obama heeft met de president van Ivoorkust, Ouattara, gebeld. Hij beloofde hem steun toe bij de wederopbouw van het land en bij het herstel van de eenheid en de veiligheid. Ouattara kon de afgelopen dag eindelijk in functie treden, nadat de voormalige president Bakbo was gearresteerd. Obama en Ouattara spraken over het belang van het herstel van de economie en vooral de handel in cacao, de belangrijkste inkomstenbron van Ivoorkust. Generaals van de vorige president Bakbo hebben inmiddels trouw gezworen aan Ouattara. Alle militairen en politiemensen zijn opgeroepen om de nieuwe president te steunen.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 Tussen Hoek en borstelen is de weg in beide richtingen dicht door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WNL. Dag en nacht en wij daar dus. Van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. De vereniging voor de PVV wil meer democratie in de partij brengen. Maar Geert Wilders zit daar niet op te wachten. Vijftig jaar lang mensen in de ruimte. Hoe staan we ervoor en welke rol speelt Nederland? De burgemeester van Washington draait door. En de muziek is vannacht van Susan Jane. Welkom bij. Nog steeds wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. Als u wilt reageren op dit programma, kan dat. U kunt reageren via Twitter. Doe dat met onze Twitternaam, @redactiewnl Of gebruik de hashtag WNL, dus, dus dat is haakje WNL. En dan zien wij dat. En, uh, we zijn benieuwd wat u vindt. Bijvoorbeeld van uh, het eerste onderwerp. We gaan beginnen met politiek. Want stel nou, Kasper, dat jou als burger wordt gevraagd... of je een deel van je zuurverdiende belastinggeld weg wil geven... aan een compleet ander land. Wat zeg je dan? Nee. Nee, dat natuurlijk niet. Dat is ook wel precies wat de IJslanders afgelopen week deden in de IJsave-kwestie. Maar ja, nu zetten wij de Nederlanders met de gebakken peren, want krijgen we nog wel onze 1,3 miljard euro terug? Dat is de grote vraag. En vandaag stelde VVD Tweede Kamerlid Mark Harbers hierover vragen aan minister Jan-Kees de Jager van Financiën. Goedenacht, meneer Harbers. Goedenacht. Nou, de belangrijkste vraag is natuurlijk, gaan we ons geld nog terugzien? Um, ik denk het wel, maar uh, het, het heeft wel wat voeten in aarde voordat uh, de IJslanders zover zijn. U heeft er nog wel vertrouwen in? Um, ja, al uh, zou je zeggen na twee referenda dat het er uh, misschien niet van zou komen... Uh, Nederland heeft nog wel wat ijzers in het vuur. Uh, want we kunnen uh, de druk op IJsland uh, vergroten... IJsland wil graag lid worden van de Europese Unie. En Nederland en Engeland kunnen dat ook blokkeren. En ik vind dat we die druk maar eens even op moeten voeren. Um, daarnaast kunnen we ook aandacht vragen voor IJsland in, uh, in het verband van de IMF. Het IMF heeft ook leningen verstrekt aan IJsland. En heeft altijd gezegd... Ja, IJsland, dan moet je wel, als je die leningen krijgt... ook een overeenkomst sluiten met Nederland. Nou ja, komend weekend is er een uh, vergadering van het IMF... waar alle landen bij elkaar komen. Daar kunnen we IJsland dus ook nog eens even aan de schandpaal uh, nagelen. En daarnaast is het overigens ook zo... dat in die boedel van Icesave daar zitten ook nog wel wat uh, de nodige bezittingen. Dus ja, waarschijnlijk als IJsland dat allemaal gewoon verkoopt... kunnen ze Nederland en Engeland uh, terugbetalen. Dus ik snap ook niet waarom ze zo moeilijk doen. Maar als we het even vanuit het perspectief van een gemiddelde IJslander bekijken... dan is het toch niet zo vreemd dat ze in het referendum tegen hebben gestemd. U zou zelf ook niet zomaar geld weggeven... terwijl je als burger eigenlijk er niks aan hebt kunnen doen... dat die landsbank hier zo'n dus zootje van heeft gemaakt. Ja, kijk, dat, dat, dat bewijst ook wel dat referenda over dit soort dingen toch een beetje ingewikkelde vragen zijn. Um, uh, ik, ik redeneer aan de andere kant. De Nederlandse belastingbetaler had helemaal geen boodschap aan het slechte toezicht wat de IJslandse centrale bank en de IJslandse regering hebben gehouden op die bank. Ja, en dan zijn dit wel dingen. Daar is de IJslandse regering voor verantwoordelijk. Um, en uh, dan zullen ze toch in IJsland moeten bezuinigen en niet uh, de rekening naar de Nederlandse belastingbetalers moeten doorschuiven. Want dat, dat doen ze eigenlijk in dit referendum. Ja, ik vond het als een dat het dus kennelijk 42% voor heeft gestemd. Nou, dat is op zich wel verstandig van die uh, voorstemmers. Um, omdat die zich realiseren van ja, IJsland zal toch terug moeten betalen. Um, en wat we nu gaan doen, uh, wat minister De Jager vandaag heeft beloofd aan de Kamer... is dat hij er nu een rechtszaak van maakt voor het Europese Hof. Uh, we hadden een hele gunstige overeenkomst met IJsland. Gunstig voor IJsland, want het was een lage rente. Ze mochten 30 jaar doen over de terugbetaling. En de kans is heel groot dat de Europese rechter straks een veel hogere rente berekent... en ook zegt dat het sneller terug moet komen. Dus die 42% voorstemmers heeft gewoon geredeneerd van ja, veel beter dan deze... Deze deal kunnen we niet uh, krijgen en we hebben allerlei internationale overeenkomsten waardoor we toch terug moeten betalen. Nee. Nee. Het is toch eigenlijk gek dat het aan de bevolking gevraagd wordt überhaupt? Nou, dat was ook wel een beetje raar, want het was het tweede referendum al. De eerste keer was het een slechtere deal voor de IJslanders. Toen is er een referendum geweest. Um, ze hadden eigenlijk beter kunnen vragen... aan die IJslanders vindt u deze tweede deal beter dan de eerste. Dan was het antwoord ja geweest. Maar je kunt niet eeuwig uh, referenda blijven houden... en iedere keer als er een resultaat is, uh, teruggaan uh, naar een uh, referendum. Is het niet uh, ook een manier voor de president... om een beetje zijn politieke straatjes schoon te vegen? Of in ieder geval te zeggen van... ja, ik heb het niet beslist, het is de wil van het volk. Ja, ik weet niet precies wat hem bezield heeft. Kijk, het parlement in IJsland, de premier, die waren al lang akkoord. En ja, als je gewoon kijkt in het belang van, van IJsland. Ze kunnen straks veel slechter eindigen als die Europese rechter een ander besluit neemt. Dus ik weet niet precies wat die president bezield heeft. Daar ga ik ook niet over. Dat is de binnenlandse IJslandse politiek. Ik heb met de binnenlandse Nederlandse politiek te maken. En ik ben dus blij dat minister De Jager vandaag heeft gezegd... dat hij het hogerop gaat zoeken en naar de rechtbank gaat. Ja. Dat vindt u wel een goed idee, maar heeft, gaat het ook effect hebben, denkt u? Nou, ik denk het wel, want um, IJsland is niet zomaar een land. Ze zijn ook verbonden aan de Europese Unie. Uh, de Europese Unie heeft 27 uh, lidstaten, maar er zijn nog een paar landen... zoals IJsland, Noorwegen, Zwitserland... die wel een overeenkomst hebben met de Europese Unie. Dat heet de Europese Vrijhandelsassociatie. Um, en um, binnen dat verband zijn ze ook gebonden aan allerlei afspraken met uh, Europa. Um, en dat uh, betekent dus dat, dat de rechter zal dat straks toetsen... maar dat ze wel degelijk allerlei internationale Verplichtingen hebben om dit terug te betalen. En stel dat ze gewoon zeggen nee, we betalen niet, punt. worden ze dan overal uitgekikt in een soort bananenrepubliek? Nou, de, ook het IMF heeft dat al gezegd. Hè. Voor het vertrouwen in IJsland, euh, ook naar de toekomst weer... Hè, ze zijn hun economie aan het herstellen... is het wel van belang dat ze dit soort uh, schulden afbetalen. Um, uh, dus uh, de, de, de chaos neemt wel toe als ze dit, uh, als ze dit niet terugbetalen. Um, en dat betekent het wel dat ze het veel moeilijker krijgen... op de internationale kapitaalmarkt... om nog uh, staatsleningen uh, uit te zetten en dat soort dingen. Um, dus uh, uh, in dat opzicht hoor je ook de afgelopen dagen... dat de IJslandse Politiek zich wel zorgen maakt. En terecht, ze zullen hier toch een oplossing voor moeten vinden. Ja, nou, de president van IJsland, Grimson, die zegt dat we ons eigenlijk niet zoveel zorgen hoeven te maken. Omdat de inboedel van Landsba Landsbankie wel die 1,3 miljard op zou kunnen leveren. Ja, gelooft ja, u dat? Het zijn niet, mo uh... Mooie bureaustoelen hebben ze dan. Ja, uh, Gouden e computers of zo. Gelooft u dat? Ja, het zijn niet alleen de bureaustoelen. De, uh, er staat ook nog wel wat geld, uh, denk ik, van, uh, van de spaarders. Um, ja, kijk, weet je, als dat, de, de, als dat waar is, dan denk ik, joh, uh, wacht niet, met, uh, uh, ik organiseer geen referenda en uh, maak dat geld gewoon over naar Nederland. Ik bedoel, dat zou ook gewoon heel goed kunnen, hoor, dat op korte termijn dat geld wel uit de inboedel komt. Maar ja, na twee referenda um, uh, vind ik het toch verstandig dat we ook naar de rechter gaan, want ik vertrouw de IJslanders niet meer zomaar op hun blauwe ogen. Als we die 1,3 miljard euro nou terugkrijgen, waar geeft Nederland dat dan weer aan uit? Um, dat gaan we niet uitgeven. We hebben die kosten destijds voorgeschoten voor onze spaarders uh, vanuit zeg maar, de Nederlandse schatkist. En als we dat geld terugkrijgen, dan gaat het gewoon weer terug in die schatkist. Dus dan helpt het weer om onze staatsschuld wat naar beneden te krijgen. Maar gaat het dan ook weer van de bezuinigingen af? Of? Dat het ja, nee, het niet, nee, het gaat niet van de bezuinigingen af. Maar het helpt om de staatsschuld wat naar beneden te krijgen. En ja, daardoor hoeft Nederland net weer een fractie minder rente te betalen. Goed, dank u wel voor uw tijd. VVD Tweede Kamerlid Mark Harbers, dank u wel. Graag gedaan. Het is tien over twee. Straks hier op Radio 1 hoort u het satirische nieuwsoverzicht van De Speld. We gaan het eerst hebben over de PVV, Kasper. Ja, dankzij kritische PVV-aanhangers heeft de Partij voor de Vrijheid er sinds vandaag een vereniging bij, de VVPVV. De initiatiefnemers Oege Bakker en Geert Tomlo zijn oud-PVV-kandidaten en willen dat de Partij van Wilders democratischer wordt. Ja, Geert Wilders die heeft zelf al laten weten dat hij de vereniging niet serieus neemt. Hij zei eerder vandaag, ik word er warm nog koud van. Nou goed, initiatiefnemer Geert Tomlo is aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ik moet even iets, iets corrigeren. Ik ben geen initiatiefnemer, maar woordvoerder. Mm -hmm. Oege Bakker is de initiatiefnemer, maar ik ondersteun hem van harte. Ja, u hoort er wel bij, kunnen we zeggen. Nou, ik, ik, ik, ik zes weken geleden kwam Oege dus kwam met het idee. en In eerste instantie dacht ik van ja, ja, ja, ja. Maar ik vond het ik zo uh, puur en eerlijk dat ik dacht van oké, okay, dit ga ik ondersteunen. Ja, en dan heeft u het ondersteund en dan heeft u een vereniging opgericht en dan staat Geert Wilders er zelf niet achter. Dat is uh, geen goed begin. Nou ja, in principe heeft het niet zo direct met Geert Wilders te maken. Ik vind het trouwens opvallend dat Wilders eigenlijk niet over de inhoud van de, van de, van de vereniging gesproken heeft, maar meer over de rand, randverschijnselen. Um, waar het om gaat is, kijk, Oege en ik hebben in het verleden hebben banden gehad met de PVV. Eh, wij zijn er daar uit, zeg maar. En, eh, eh, maar natuurlijk spreken wij regelmatig eh, mensen die op de PVV gestemd hebben. En die zeggen ook, ons ook vaak van ja, die partij die is zo moeilijk benaderbaar. Er, is geen, er zijn geen leden, er is geen bestuur. Eh, natuurlijk stemmen we graag op de PVV. Maar op het moment dat je de stem afgeeft, daarna is het eigenlijk klaar. En dan gaat de voordeur dicht bij de PVV. Nou, en, eh, maar dat weet je, je ook op, de, op, op, op, op het moment dat je erop stemt, dan weet je dat die partij zo in elkaar zit. Ja, daar heeft, daar heeft u zeker gelijk in. Het enige is dat je, dat je uh, toch kunt proberen, en dat is ons initiatief ook... om, te, om, om de PVV aan te moedigen, uh, om toch die zaken open te gooien. En wat, wat, wat ja, ik moet eerlijk gezegd gewoon professionaliseren. Aan in 2011 heeft iedere politieke partij uh, goede communicatie nodig met zijn achterban. En dat miste bij de PVV. En hoe wilt u dat voor elkaar gaan krijgen? Ja, uh, zoals bekend kunnen mensen lid worden van onze vereniging. Nou, dan is het de wet van de getallen. Kijk bij tien mensen dan dan, dan zal niemand uh, mag je minder slapen en bij bij duizend dan wordt al interessanter en bij tienduizend dan is het dan is het een, een, een mooie representatie van, van een groep die iets vindt. En dan zullen wij, dat, zullen wij dat gegeven aanbieden aan de PVV. En dan is dan hun om daar iets mee te doen. Ja, nou de eerste reactie van de PVV was dus niet echt positief. Uh, Geert Wilders heeft uh, gezegd dat u jullie sneu vindt... ook omdat jullie eigenlijk afgewezen PVV-kandidaten zijn. U, u wou voor de PVV uh, in de Kamer en dat is niet gelukt. Is dit een, een manier om via de, acht, achter de uitgang of achteringang toch bij de v PVV te komen? Nee, ik denk zowel uh, meneer Bakker als ik heb geen enkele ambitie om, om verder met de PVV te gaan. En ik vind het ook typerend voor wilde dat hij meteen op de man af speelt. En ik verzeker u dat als ik mezelf zou vergelijken met een, uh, een bepaalde PVV-kandidaten, uh, Kamerleden, die we laatst tijd in nieuws hebben gezien, dan durf ik mij daar zeker tegen aan te meten. Uh, dus uh, dat vind ik geen vergelijking. Kijk, en hij heeft ook niet gehad over de inhoud. De inhoud is dat er een wens is binnen bepaalde PVV-kiezers uh, dat de partij... ...open meer open zou moeten zijn. En het zou nog beter zijn voor, voor de toekomst van de partij... ...als ze een democratische weg kiezen. Want het is namelijk de manier waarop wij Nederland... ...met politieke partijen omgaan al jaren. En dat heeft ook zijn nut bewezen. Ja, maar meneer Wilders, dat is toch de frontman van uw partij... ...als ik het zo maar zeg. Eigenlijk de personificatie van de PVV. Als hij ja. dan zegt dat, dat hij hier niet op zit te wachten... ...dan denkt u dan niet, waar doe ik het eigenlijk voor? Nou, dat is dus precies waarom ik het doe. Begrijpt u? Dit is nou precies de reden waarom dit soort initiatieven uh, uh, goud waard zijn... ...om als hij denkt met, met een bepaalde arrogantie van waar maken me druk om... ...dan zegt hij eigenlijk tegen alle PVV-kiezers... ...ik vind jullie niet interessant. Nou, dat is een gegeven. Dus u doet het eigenlijk om de partij te redden, te helpen? Ik zou heel graag willen zien dat de PVV uh, groeit. Ja, één. Twee, dat ze uh, professioneler uh, omgaan met hun achterban. En drie, dat ze democratisch worden. En zijn uitlating van Wilders is typisch weer een, een indicatie... ...dat hij eigenlijk niet geïnteresseerd is in zijn kiezers... Alleen al alleen maar om hun stem. Nou goed, het is een keuze van hem. Maar wij zullen daar tegen ageren. Maar Hero Brinkman die heeft het ook geprobeerd. Die vond ook dat de Partij Democratische moet. Hij is een PVV'er, staat dicht bij Geert Wilders. En toen uh, is het hem ook niet gelukt. Waarom zou het u nu wel kunnen lukken? Nou, wat, wat de ene lukt kan de ander wel lukken. Wij, kijk, wij hebben het voordeel dat wij vrijer zijn dan Hero Brinkman. Hero Brinkman heeft, uh, heeft, heeft, heeft als Kamerlid heeft die banden met de fractie. Hij kan op een gegeven moment ook verkiezen dat, dat de, de, het samenhouden van de PVV belangrijk is dan, dan zijn wens tot democratie. Dus, maar wij, kun, wij zijn free players. Wij kunnen gewoon zeggen, nou, dit vinden we interessant. De PVV is een interessante politieke partij. We zijn blij met de huidige coalitie. Alleen, wat is de volgende stap? Het, het, is, het is niet, het is niet een, een vijandige actie tegen de PVV. Het enige wat wij doen is zeggen, jongens, hier is een platform voor mensen die PVV kiezen... ...en die graag iets willen communiceren met die, met die partijen, daar zijn wij een tussenpersoon in. Dat is alles. Als meneer Wilders dat uiteindelijk naast zich neerlegt... ...dan is het alleen maar een indicatie hoe hij dus schijnbaar over zijn kiezers denkt. Nou, dat Blijft blijf u dan wel op hem stemmen? Dat is een hele goede vraag. Ik moet, dat is een terechte vraag ook hoor. Uh, op dit moment zie ik uh, het Nederlandse politieke toneel wat mijn persoonlijke spraak betreft... ...naar de goede kant uh, evolueren. Ik hoop een beetje ook dat de VVD uh, lessen leert van, van, uh, van de PVV. Ik zie ook, ook beweringen dat de PVV iets meer naar de rechterkant komt. Dus ook bij de volgende verkiezing kan het zijn dat ik ook voor de VVD-rekiezingspunt. En als de PVV u aanklaagt wegens het ge uh, uh, oneigenlijk gebruik van de naam PVV? Nou, dat, dat, dat werd gesuggereerd uh, in enkele media. Dat mogen ze zeker doen, maar uh, voor zover het juridisch hebben kunnen aftikken, uh, is daar geen sprake van. Is het, is het niet moeilijk voor u om een brug te zijn tussen de kiezers en, en de partij als de partij niet luistert? Nou, dat zegt iets over de partij, maar dat zegt ja. ook niets over de kiezers. Wij, wij, wij zijn communicatoren, wij zeggen oké, okay, wij proeven een behoefte binnen de kiezers. Uh, en nogmaals, meneer Bakker is de initiatiefnemer en die heeft dat, heeft dat heel vind ik moedig en, en heel erg, uh, zeg dat, puur heeft hij dat opgezet. Nou, het is heel simpel. Of mensen zijn er gevoelig voor of mensen zijn er niet gevoelig voor. Uiteindelijk kunnen wij zeggen, wij hebben ons deel gedaan, wij hebben onze bijdrage gedaan. Het zij zo. Het zij zo. Dat zijn uh, mooie laatste woorden. Dank u wel, Geert Tomlo. Uh, nou ja, dan niet initiatief nemen, maar in ieder geval ondersteuner van uh, de VVPVV. Dank u wel. Het is 17 minuten over 2. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Wij zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht eh, tussen 2 en 4. En zometeen hebben we live muziek van Susan Jane. Maar we gaan eerst lachen met ons satirische nieuwsoverzicht van onze vrienden van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goedenacht, van harte welkom bij Globaal Nieuws. Er is natuurlijk heel veel aan de hand in de wereld... en daarom hebben we een nieuwsbericht vannacht voor u. Dat zometeen, maar eerst het volgende. Afgelopen zaterdag werd Nederland opgeschrikt door de tragische schietpartij in Alf aan de Rijn. De dader zou een depressieve eenling zijn geweest. Het is niet voor het eerst dat een dergelijke tragedie veroorzaakt wordt... door een depressief individu. Ook bij de aanslag op Koninginnedag in 2009 was dat bijvoorbeeld het geval. Hierdoor zou het beeld kunnen ontstaan... dat Nederland alleen maar schade ondervindt van deze groep. Maar is dat eigenlijk wel zo? Bij ons te gast is Frits Wagenburg. Frits, jij bent een depressieve eenling. Ja, dat klopt. Kun je kort uitleggen wat het ongeveer inhoudt? Nou, dat betekent dat ik uh, hoofdzakelijk een teruggetrokken bestaan leid... met weinig sociale contacten en nauwelijks maatschappelijk succes. Oké. Okay. En hoe reageren mensen meestal... als je vertelt dat je een depressieve eenling bent? Ja, ik uh, maak wel vaak mee op verjaardagen, bijvoorbeeld, dat ik even moet uitleggen. Maar als je daar openhartig over vertelt, dan begrijpen mensen het meestal wel. Ook na zo'n tragische schietpartij van afgelopen zaterdag, bijvoorbeeld. Ja, dan uh, als zoiets gebeurt, je denkt toch als eerste... oh jee, als het maar geen depressieve ening is. Ja. Want dan uh, heb je toch wel weer even wat uit te leggen. En ik merk het bijvoorbeeld nu ook wel op straat... dat ik verdacht word aangekeken door mensen en ja... Dat doet toch gewoon pijn. Want jijzelf bent het niet eens met dat soort schietpartijen... of gewelddadige acties van depressieve eenlingen? Nee, absoluut niet. Kijk, ik zit ook in een maatschappelijk isolement... maar dat betekent niet dat ik dit soort acties goedkeur. En ik denk dat dat voor de meeste eenlingen ook wel zo geldt. Het zijn gewoon hele normale mensen. Maar ja, je hebt er altijd een paar tussen zitten... Die, ja, die het voor de rest verpesten. Ja, want is het nu voor jou ook verpest? Nou, voor mij is de lol er wel een beetje af, ja. Dat uh, merk ik ook wel als ik andere depressieve enelingen spreek. Die uh, worden ook, voelen zich ook in het verdomhoekje gedrukt. Ja. En uh, op dit moment weet ik ook echt niet of ik nog doorga met mijn depressie. Ik wens je veel sterkte. Dank je wel. Frits Wagenburg was dat. Ja, en dan hadden we u natuurlijk nog een nieuwsbericht beloofd. Hier komt het. Op de Gay Pride in Amsterdam zal komende zomer voor het eerst een onderzeeër meevaren... met homo's die nog niet uit de kast zijn. Het meevaren van de duikboot is een initiatief van Castaway. Een belangenvereniging die opkomt voor het recht niet voor je geaardheid uit te komen. De deelname aan de Gay Pride is een belangrijke stap in de richting van acceptatie... voor deze vergeten groep, al dus de voorzitter van Castaway, die anoniem wilde blijven.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 Twee en een één. Uh, dat, um... dat zul je altijd zien als sta je daar in je hemd als meneer de defensiedeskundige. Nu is, uh, ja, nu is Brazilië weg. Goed. Um, ja, dat is een beetje een raar einde zo. Uh, Brazilië is weg. Dat is uh, live radio. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Wij gaan afsluiten hier. Uh, bedankt Coco. Wij uh, zien u volgende week. Tenminste, u ziet ons niet. Maar ja, bij u natuurlijk wel. Dus uh, ik wens u nog een heel goede nacht. Dag. U hoorde het satirische journaal van onze vrienden van de Speld... En als u nou de humor-items van dit programma terug wil luisteren, dat kan. U kunt terecht op radio1.nl slash Nederland. En dan vindt u de speld, maar ook Stefan en Herman en het nieuws dat niet in het nieuws was. En ook euh, altijd de live muziek die hier bij ons te gast is. Want wij hebben elke week euh, hier euh, een live artiest te gast. En de zangeres van vanavond komt uit Amsterdam en maakt akoestische soulmuziek. Ze heeft in het hele land gespeeld, vele voorprogramma's verzorgd... en als achtergrondzangeres gezongen bij onder andere Wouter Hamel. En begin dit jaar speelden ze twee keer op het hoofdpodium van Paradiso. Bij ons in de studio is Susan Jane. Welkom. Hi. Hi, nacht. goeienacht. nacht. Wij kijken met dit programma altijd een beetje terug op de dag. Wat heb jij vandaag gedaan? Heel hard gewerkt. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben ook webdesigner. Oh, okay. Ik heb heel lang uh, aan een design gezeten en code geklopt. Nou, dat klinkt uh, heel wat minder spannend, moet ik zeggen, dan nee, waarvoor dat is we je hebben uitgenodigd. Spannend, ja, is het leuk? Ja. Ja, dat is echt heel ja. cool. Ik ben heel slecht met internet. Maar Casper weet er wel een en ander van, hè? Ja, maar goed, hoef het verder nu niet <laughs> over te hebben. Nee. Uh, maar goed, naast het webdesignwerk maak je muziek. Hoe ben jij begonnen met muziek maken? Eigenlijk altijd al gedaan. En zo rond mijn veertien of zo gitaarles gevolgd. En uh, ik denk dat ik rond mijn vijftiende ben gaan schrijven. En uh, nou, dat waren natuurlijk van hele simpele dingen in je puberteit Dat je van je af wil schrijven. Maar ik ben eigenlijk blijven doen en sinds vijf jaar het podium opgestapt. Iemand zei tegen mij van, joh, doe dat dan gewoon. Maar ik had echt heel veel zenuwen. Dus het was echt, een het begin was het echt heel erg. <laughs> en en waar, wanneer was dan dat moment bij jou dat je dacht van... ja, ik wil hiermee naar buiten treden en op het podium gaan staan? Nou, ik heb echt een punt gehad dat ik echt dacht van... ik, doe, ik ga gewoon nu mee stoppen en gewoon lekker bij, bij mij thuis in de badkamer spelen. Of door... En het, zeg maar, hetgene wat me dreef was gewoon echt de reactie die je voelt tijdens het spelen van het publiek. Zonder dat je iets, eigenlijk echt iets hoeft te zeggen of hoeft te kijken. Dat was gewoon zo bijzonder. Ik heb ook één keer meegemaakt. Twee mensen, het was heel apart. Die moesten echt drie kwartier lang de hele show gewoon huilen. Oh. <laughs> dat ze daarna naar me toe kwamen. Bedankt! Ja. Dat vond ik heel raar, maar dat vond ik ook heel bijzonder. Okay. Nou, bij ons vannacht heb je wel publiek, maar je ziet ze niet. Ze zitten aan de andere kant ja. van de radio. Maar ik hoop dat je er toch van kan genieten bij ons. Ja. Uh, het eerste nummer dat je gaat spelen is Easy. En je bent niet alleen, hè? Je hebt nog iemand ja, meegenomen? ik word vanavond begeleid door Janus Kolen over gitaar. Oké, okay, heel goed. Nou, ik zou zeggen, uh, ja. pak je gitaar erbij. Het eerste nummer dus Easy. Kunnen we u thuis nog even vertellen dat u met ons kunt praten, kunt communiceren. Dat kan via Twitter. Ga dan een berichtje sturen naar WNL, Dat is onze Twitter-account. Of doe hashtag WNL in uw berichtje, dus een hekje en WNL. En dan vinden wij dat. Bijvoorbeeld wat u vindt van de muziek hier bij ons in de studio. Susan Jane met Easy. This is gold, cohesion. You are the conscious, and I feel things. I can't remember phone numbers except yours. It's been stuck in the back of my brain ever since 1998. Oh, it's easy. tell each other so much nonsense it's ridiculous I only fight like this with you I oh. just wanna let you know that I care about us this is so right this is so right so It's easy Loving you I've been loving you And I'm loving you still Oh, it's easy Susan Jane met het nummer Easy hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En zometeen nog drie live nummers, dus zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Ondertussen is het alweer net half drie geweest, dus hoogste tijd voor een laatste nieuwsupdate. Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Cecile van der Gift. Zojuist heeft een vliegtuig van Qantas Airlines een noodlanding gemaakt in Sydney. Alle 138 passagiers konden veilig de kist verlaten... Passagiers laten aan lokale media weten dat de noodlanding onaangekondigd kwam. Quantas stond bekend als een betrouwbare vliegtuigmaatschappij... maar de laatste jaren kwamen zij vaker in het nieuws met incidenten. Bonnie St. Clair wil niet meer leven. Dat staat vandaag in de privé. De 61-jarige zangeres wil een einde aan haar leven maken... omdat haar man, Anne-Jan, haar heeft verlaten. Ze zou ook weer naar de fles hebben gegrepen. Eind januari zei Bonnie nog trots te zijn dat ze nog steeds iets betekent in de showbiz. En dan lokaal nieuws. In Alsmeer wordt al de hele avond een grote brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en krijgt hulp van korpsen uit de hele regio. Inmiddels laat de brandweer weten dat de brand onder controle is. Tot slot financieel nieuws. Zojuist is in de beurs in Japan opengegaan. De nikkei staat in de plus. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Cecile. Je blijft voor ons uh, het laatste nieuws op de voet volgen. En over een uur zien we je graag weer. Dankjewel. Twee minuten over half drie. Dit is Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. In de bioscoop aan de Spuimarkt in Den Haag was vannacht een ware wereldprimeur te aanschouwen. Scream 4 werd er namelijk voor het eerst in de wereld aan het normale publiek getoond. En terwijl wij hier in Hilversum nog steeds wakker Nederland aan elkaar aan het praten zijn, heeft filmjournalist Robert Blokland zijn uurtjes in de Bios doorgebracht met deze spik splinter nieuwe film. Goedenacht Robert. Hi, goedenacht. En was het vannacht tijdens de wereldpremiere reden om te gillen? Absoluut, het was, het was een film die de moeite waard was. Uh, die had deel 4 in een reeks, dus dan heb je niet al te hoge verwachtingen. Deel 3 was ronduit slecht, maar deel 4 weet natuurlijk de kwaliteit van deel 2 en elk geval weer te evenaren. Dus het was, het was gewoon een fijne film voor, voor de doelgroep. Oké, okay, laten we even uh, luisteren naar een fragmentje uit uh, de trailer van de film. Wat is favorite skin? Someone is recreating the terror. Two girls killed the exact day... local celebrity victim Sidney Prescott... chose to return to her hometown. Someone is rewriting the rules. The unexpected is the new cliche... and virgins can die now. Does that mean that I'm not gonna live as long as these two? Someone is reinventing the game... from Master of Suspense, Wes Craven. They're behind you! Go ahead if you have the guts. Scream for her. Uh, Robert Blokland, zou je kunnen vertellen... waar de film precies over gaat? Nee, dus de Scream Rakes uh, nam in de jaren negentig uh, het horrorgenre uh, enigszins op de hak. Het wordt een postmoderne horrorfilm. Uh, de, de, de personages in de film uh, kennen het horrorgenre, weten precies wat moordenaars in het genre doen... En uh, uh, ja, proberen juist die regels te vermijden. Dus uh, iemand die seks heeft, wordt altijd vermoord in dat soort films, dus hebben ze geen seks. Uh, iemand die altijd naar boven loopt in een huis, terwijl de moord nou er zit, wordt ook afgeslacht. Dus, dus uh, ja, de, de Scream-reeks neemt het genre enorm op de hak. En de laatste Scream-film was in uh, 2016 gemaakt, en uh, nou ja, we zijn er tien jaar verder. Uh, het uh, torture genre is nu opgekomen, de soul films waarin mensen op de meest gruwelijke wijze worden afgeslacht. We hebben een hele reeks van remakes gehad. En daar speelt deze film uh, op in. Uh, die, de personages die nog leven komen terug uh, in hetzelfde dorpje waar deel 1, 2 en 3 zich afspeelde. En er zijn weer een aantal mensen, of in ieder geval een moordenaar, die weer uh, uh, huishoudt in het dorp. Het is wel een heel nieuw verhaal, geen remake van een van de eerste drie. Nee, maar er wordt wel continu verwezen naar de vorige delen. Het, het is wel een, een verhaal in een verhaal in een verhaal. Er wordt voortgeboord op, op het concept uh, met hoofdrolspelers Neef Campbell, Courtney Cox en David Arquette. Die leven nog. Uh -huh. um, je, je moet wel de vorige films zien hebben, anders is het minder leuk. Maar Vooral dit... omdat er heel veel knipogen en verwijzingen in er zitten. Maar ik kan me voorstellen, omdat het tien jaar geleden was dat de laatste film uitkwam, dat het publiek dat nu deze film in de bioscoop gaat zien, dat die veel te klein waren toen de vorige delen echt actueel waren. Ja, maar de, de Scream-film is toch wel een, een klassieker geworden in zijn genre. Uh, regisseur Wes Craven heeft eigenlijk in elk decennium één briljante film afgeleverd. In de jaren 70 was dat Last House on the Left, wat toen de tijd een hele gruwelijke film was. In de jaren 80 dat Nightmare on Elm Street. In de jaren 90 Scream. En die film is toch een, een, een, een ja, meldpaal in het genre geworden, omdat hij op, op een hele nieuwe manier tegen het genre aankeek... En uh, de, de regels veranderden, zeg maar. Zodat ja, deze film ook een klein beetje. Een soort parodie op, op, op Slasher-movies werd. Maar, dat, maar het, leuke dan was natuurlijk, het leuke was natuurlijk dat daar dan weer parodieën op kwamen met, met Scary Movie en zo. Ja, dus, nou, maar dat, dat waren redelijk flauwe films hoor. Maar ja. goed, anderzijds, als er parodieën gemaakt worden over je film, dan, dan heeft je film dus wel iets betekend. Want ja. uh, als er een parodie gemaakt wordt, herkent iedereen dus de film zelf ja. in die parodie. En is, is dit, uh, dit vierde bezoek aan uh, de Scream reeks is het goed geslaagd? Eigenlijk wel. Ik, ik vond het een hele leuk film. Kijk, mijn verwachtingen uh, lagen redelijk hoog. Ik, ik ben een enorme fan van het genre, moet ik je eerlijk bijzeggen. En ik had van een aantal collega's die dit film wel al gezien hadden gehoord dat hij redelijk goed was. Dus dan ga je al zitten van, kom maar op. Hm. En desondanks werd ik uh, toch verrast door een aantal uh, nou ja, plotwendingen die ik niet aan zag komen en een aantal uh, goede schrikmomenten. Wes Craven is, is een regisseur die dat ook kan. En uh, ja, ik denk dat hij erg geslaagd is er eigenlijk. Hey, Robert, wat mij vaak stoort aan dit soort uh, topfilms... is dat, je, uh, dat het vaak een beetje platte karakter zijn... waardoor je niet echt binding met ze krijgt... en je eigenlijk ook niet zo heel veel interesseert... of ze uh, in, in elkaar worden uh, gehakt. Omdat het zulke uh, ja, simpele personages zijn. Hoe is dat bij, uh, bij deze uh, vierde film van Scream? Neemt, neemt deze film ook dat gegeven op de hak, want de mensen die er echt aangaan, die, die boeien je toch niet heel veel. En de drie hoofdpersonages ken je in ieder geval vier films. En uh, hoe plat ze ook zijn en hoe eendimensionaal ze ook zijn, na vier films ga je toch om ze geven. En dan denk je toch van ach, ik hoop dat hij of zij niet doodgaat. Dus het is, in zoverre is, is juist de kracht van de serie dat, dat die al zo lang bestaat. En dat uh, nou ja, de, de drie belangrijkste personages nog steeds leven. Hoewel aan het eind van de film, of ze nog steeds leven, ga ik natuurlijk dat niet Dat gaan we, aan we het natuurlijk van. niet <laughs> bekendmaken. Als je nou een aantal sterren moet geven, Robert, hoe, wat, wat zou het zijn? Uh, op, op, op vier of vijf sterren. En vanaf de vijf? Op schaal van vijf? Nou, dan geef ik het wel ster. Okay, ja. Nou, dat is vrij, flink hoog. Dan gaan we er ook en, maar heen, Dat is een hele leuke film. Kijk, er, er, er zijn weinig van die authentieke horrorfilms meer in de bioscoop tegenwoordig. Het is allemaal van die achtige films. En echt gewoon, uh, ouderwetse spanning vind je niet zoveel meer. En dat levert deze film uh, levert dat wel. Oké. Okay. Ik ben er heel blij van. Nou, nou dat is hartstikke fijn. Dan uh, bedanken wij jou voor jouw uh, recensie hier live op de radio. En uh, ja, geniet nog even na, zou ik zeggen. Ik ga gewoon slapen, maar dat uh, <laughs> als het nog lukt na deze film. Okay. Nou, anders kan je altijd naar radio in luisteren. Mag gewoon, <laughs> nog geen probleem. Eerlijk. <laughs> Dankjewel, Robert Blokland, filmrechessent. Graag En uh, wij gaan over naar uh, Washington. Vorige week spraken we namelijk uitgebreid over de government shutdown... die was aangekondigd voor dat weekend. De democraten en republikeinen waren onder andere in conflict over de bezuinigingen... en daarom zou de overheid al haar werk vanaf zaterdag neerleggen. Maar toch is het niet gebeurd, want een half uur voordat de shutdown zou beginnen... is er toch een deal gesloten. Nou, iedereen blij, zou je denken. Maar door de deal werd de burgemeester van, van Washington zo boos... dat hij op straat al protesterend de weg ging blokkeren... en daar ook nog voor werd gearresteerd. Reden genoeg om weer eens even te bellen met onze... Washington-correspondent Wouter Zantingen, Goedenacht Wouter. Goedenacht. Er werd een deal gesloten en de burgemeester zou er toch blij moeten zijn... in plaats van dat hij gaat protesteren, lijkt me. Ja, dat, dat zou je inderdaad denken. Toch was uh, het stadbestuur van Washington, D.C. heel erg boos vandaag. Uh, D.C. is de District of Columbia, de hoofdstad van de Verenigde Staten. En in tegenstelling tot de alle andere Amerikanen die in de Staten wonen... heeft het geen afgevaardigde in het Congres, uh, de Amerikaanse Eerste en Tweede Kamer... En uh, dit is oorspronkelijk zo'n grondwet geregeld, omdat DC de neutrale plek is waar iedereen uit de VS samenkomt. Maar ja, het stadsbestuur, onder leiding van uh, burgemeester Vincent Crave, die het meent en dit, die wil dat graag gaan veranderen. Ja, en waarom protesteerde hij op zo'n opvallende manier, zo midden op straat? Ja, door op de weg te gaan staan, het verkeer te blokkeren en uh, waardoor hij dus gearresteerd werd, heeft hij uh, heel veel aandacht gekregen. Uh, zo werd hebben hij alle talkshows uitgenodigd om het verhaal te doen. Uh, ook is het zo dat uh, Gray, die uh, nu uh, nog maar een paar maanden burgemeester is, al verschillende corruptieaffaires verwikkeld is. Hij heeft uh, baantjes gegeven aan onbekwame vriendjes. Hij heeft een, uh, een andere kandidaat geld gegeven om zijn belangrijkste opponent zwart te maken tijdens de verkiezingen. En hij heeft ook allemaal uh, dure auto's uh, cadeau gedaan op uh, kosten van de, van de belastingbetaler. En dit is uh, een mooie uh, manier om de aandacht daarvan af te leiden. Ja, maar denk je dat hij dat protest, protesteren op deze manier... en gearresteerd voordat dat een soort voorbedachte raden was... of dat hij echt uh, losing it was, om het maar op zijn Engels te zeggen? Ja, ik denk dat het een combinatie van beide is. Oké. Okay. Hey, over die government shutdown, het scheelde toch maar weinig... of de overheid uh, had helemaal plat gelegen. Dat wilde Obama toch niet op zijn geweten hebben? Of wel? Nee, het zou een, een, een shutdown echt een land zijn geweest. Niet alleen voor het land zelf, maar... Zeker voor het hele gebied hier. Er wonen ongeveer 5 miljoen mensen in de, in de buurt van Washington D.C. En een hele grote meerderheid daarvan werkt rechtstreeks of indirect voor de overheid. En een shutdown had betekent dat hier niemand zijn loon aan ontvangen voor de komende tijd. En dat zou een enorme economische klap zijn geweest voor de regio. Die, ja, die gevoeld zou worden van de lokale pizzabakker tot de stafleden van Obama aan toe. Ja, waar is dan op dat laatste moment, waar is dit deal dan uiteindelijk opgesloten? Nou, het belangrijkste onderwerp van de discussie was het geld. Hè? De Republikeinen wilden meer bezuinigd, Democraten minder. Maar er waren ook een aantal, uh, dat werd dan Riders genoemd, een paar zijpunten, die ideologisch waren. Uh, twee daarvan was dat de Republikeinen wilden dat er geen, abortusgeld zou, af, geen geld zou gaan naar abortusklinieken. En dat er bezuinigd zou worden op de Amerikaanse publieke omroepen. Nou, de Republikeinen hebben dit gevecht verloren. Maar het compromis was dat Obama dan zei... Nou, Goed dan, dan, alleen in Washington D.C. mag er geen belastinggeld gaan naar abortusklinieken voor vooral armere mensen. En uh, Dus D.C. is eigenlijk gebruikt om, ja, om de deal uh, te beklinken. Ja, en dat is ook in, net een van de redenen dat die burgemeester van Washington ging demonstreren, toch? Ja, hij vindt uh, en hij zegt ook dat hij als burgemeester zelf wil bepalen wat hij doet met het belastinggeld van de mensen die in zijn stad wonen. Ja. Hoe denkt de bevolking van Washington zelf, draag ik over? Heel erg verdeeld. Ik uh, heb met uh, meerdere mensen gesproken en ja, aan de ene kant vinden mensen het wel goed dat, uh, dat uh, Grey probeert om vertegenwoordiging uh, in het congres te krijgen. Mensen ja, vinden het wel, uh, wel, wel mooi dat hij op deze manier de aandacht heeft gekregen. Aan de andere kant wat dat ook wel heel duidelijk gezegd, ja, hij probeert toch wel weer die, uh, de aandacht af te leiden. Dit is een truc. Uh, Trappen de, de mensen daarin? Vandalen. Trappen de mensen daarin in die afleidingsmanoeuvre? Ja, hier ziet het wel van beide kanten. Ik bedoel, hij doet iets waar mensen het wel mee eens zijn, maar ja, hij is nog steeds corrupt. En hoe, hoe lang heeft hij vastgezeten nadat hij gearresteerd was? Uh, zes, uur. Oh, zes uur. Hij is opgepakt en naar het uh, hoofdbureau meegenomen en ondervraagd. En daarna is hij weer uh, vrijgelaten. Oh, dus hij heeft er niet eens een nachtje in de cel? Nee. nee hij ging voor het morgen vroeg protesteren. Dus ah, dat niet... nee, vind hem wel slim bekeken. Yeah. <laughs> Oké. Okay. Yeah. Nou, dankjewel weer uh, Wouter Zantinger voor deze toelichting vanuit Washington. En uh, nou, we horen het wel weer uh, wanneer uh, er weer iets geks gebeurt daar bij de burgemeester. Dankjewel in ieder geval. Doe. En dan iets heel anders. Het kan u niet ontgaan zijn. Of uh, misschien wel, wel. Maar goed, het was in ieder geval de dag van de kosmonaut. Vijftig jaar geleden was de rus Yuri Gagarin de eerste man in de ruimte. We praten over dit heugelijke feit en over de toekomst van de ruimtevaart met Filip Schonejans. Hij is hoofdrobotica in de bemande ruimtevaart bij de European Space Agency. Goedenacht, meneer Schonejans. Ja, um, dag met, uh, met Philippe Ja, We zijn uh, inmiddels 50 jaar verder met de bemande ruimtevaart. Wat is nou in die vijf decennia de grootste verandering geweest? Um, nou, ik zou zeggen, er zijn er twee. Uh, in de tijd van Yuri Gagarin zaten we natuurlijk midden in de Koude Oorlog. En uh, er was een grote strijd tussen de Russen en de Amerikanen. Van uh, wie is er nou het eerste? En uh, de Russen die hadden de eerste satelliet in de ruimte. En de eerste man in de ruimte met Gagarin en de Amerikanen die... We de eerste bemande vlucht naar de maan. En ja, dat, dat is eigenlijk helemaal veranderd. Want tegenwoordig is er bijna altijd sprake van internationale samenwerking. Het meeste bemande ruimtevaart speelt zich nu af op het internationale ruimtestation. En daar zitten gewoon alle landen van de wereld met elkaar verenigd. Ja, ja, dus eigenlijk die concurrentie dat is eigenlijk weggevallen? Ja, er is nu veel meer samenwerking. Dus de concurrentie is nog maar een heel klein beetje aanwezig. En wat we ook zien is dat. Um, ja, de, de, de ruimvaart is natuurlijk veel volwassener geworden. Er is, uh, nu, uh, die zou bijna zeggen, sprake van een soort routine. Als er nu een uh, space shuttle de lucht in gaat, dan uh, zeggen nog steeds uh, een aantal, er gaat er weer eentje. Uh, ja. en, zoals in Florida op het strand zeggen ze dat ook al het is er weer een. En, ja, dat was natuurlijk totaal anders bij, het, uh, bij de Apollo-vluchten. Ja. Wat voor rol heeft Nederland de afgelopen 50 jaar gespeeld? Nou, ik denk een, een heel diverse rol, hoewel bescheiden. Want Nederland is natuurlijk een klein land en, en alle landen van de wereld doen hier aan mee. En er zijn de andere landen met grotere budgetten. Maar daarmee hebben ze toch een, een hoop gedaan. En in de begintijd waren er hele satellieten, wetenschappelijke satellieten voornamelijk, die gemaakt werden door Fokker in, in, in hun glorietijd. En we hebben natuurlijk we hebben ook al gehad als, als eerste astronaut. We hebben André Kuipers gehad als, als astronaut. En tegenwoordig wordt er um, toch ook nog steeds uh, een grote bijdrage geleverd door uh, Dutch Space, wat, uh, wat vroeger Fokker was, en uh, het Nationaal Lucht- en Ruimtewachtlaboratorium, die veel simulatoren maken en zonnepanelen worden gemaakt in Nederland. Dus uh, ik, ik zou zeggen, het, het is nog steeds een, een interessante bijdrage. Maar u als hoofdrobotica, waar bent u bijvoorbeeld nou dagelijks mee bezig? Nou, de, mijn belangrijkste project is de Europese robotarm... die volgend jaar naar het Space Station moet gaan. En dat is een... Uh... Een, een 11,5 meter lange robot die zal worden gebruikt op het Russische deel van het Space Station om daar uh, dat, uh, ja, dat, uh, het Space Station in elkaar te zetten. En om later astronauten te vervoeren en wetenschappelijke instrumenten. En uh, dat, ja, dat neemt uh, het grootste deel van mijn tijd. De ruimtevaart kost klauwen met geld, het onderzoek en, en die vluchten, dat kost een hoop geld. Wat hebben wij de Nederlandse burgers eigenlijk uh, daar concreet aan? Um, ja, dat, dat is uh, altijd een heel erg moeilijke vraag. In, de, in heel veel gevallen is het zo dat, uh, dat de, de echte uh, de terugkoppeling... en de, de echte benefits die komen pas gewoon later. Want dat is net als met fundamentele wetenschap... het feit dat wij meer leren over hoe mensen zich gedragen in de ruimte... dat we uh, wetenschappelijk onderzoek doen in de ruimte... Dat, uh, ja, dat levert pas wat op als je een paar jaar verder kijkt. Maar van de andere kant zijn er ook... Uh, uh, producten uit de ruimte, zoals uh, klittenbon en teefalpannen uh, worden vaak genoemd. Maar uh, iets waar Nederland uh, uh, heel veel aan besteedt is, dat zijn uh, alle satellieten die de aarde bestuderen en die kijken naar uh, het smelten van de ijskappen en de ontbossing en het stijgen van de zeespiegel. En dat is natuurlijk iets wat we allemaal op het ogenblik heel belangrijk vinden, waar je ook direct wat aan hebt. Ja. En ik denk uh, aan, uh, mag ik merknamen noemen, Google Earth, Google Maps, het is ook wel ontzettend handig eigenlijk. Uh, Handig. En, ik... en uh, GPS en je ton ton. En uh, de, het feit dat je een uh, wereldbekerfinale die in Buenos Aires gespeeld wordt uh, live hier kunt zien. En, uh, als, er, als er één zo'n satelliet uh, op het cruciale moment uit zou vallen, dan, uh, dan weten we allemaal meteen als er net uh, een penalty genomen wordt. En je kunt hem niet <laughs> zien hoe belangrijk de ruimtevaart voor ons allemaal is. Ja. Ik zit eigenlijk nog te wachten tot ik een keer op de maan of op Mars of zo kan wonen. Een huisje. Ja, de, dat, dat uh, zal ooit wel kunnen, denk ik. Maar uh, daarvoor moeten we wel een hoop uh, geduld hebben. Is dat nog Want, een, in uh, mijn leven nog wat te doen? Uh, Hij is uh, in de uh, voor de duidelijkheid. Uh, in de en toch denk ik van niet. Want het zal, het zal binnen, binnen het leven van een 21-jarige. zullen er zeker mensen op de maan staan. Maar dat zal altijd iets zijn voor. Uh, op heel erg beperkte schaal. Een maanbasis misschien. waar, um, waar gewoond kan worden. Maar als experimenteel iets. en uh, voordat wij als toerist naar de maan gaan. op een routinebasis. Uh, dat, uh, dat zal heel lang duren, denk ik. En, en wanneer, durft u een voorspelling te doen. wanneer uh, de mens op Mars gaat lopen? Ja, nou ik, ik zou het tenminste 30 jaar verder kijken. Maar er wordt wel aangewerkt, want uh, er zitten nu in Moskou zitten mensen 500 dagen lang in een hok om uh, de reistijd te simuleren die je nodig hebt om naar Mars te komen. Om te kijken of ze zich dus niet te pletter vervelen of elkaar de hersens inslaan. En uh, dat is allemaal erop gebaseerd dat, uh, dat de techniek is, is zo ongeveer wel aanwezig. Alleen, ja, het is heel erg duur en het duurt lang. Dus, uh, het, en er is wel politieke wil nodig bij alle deelnemers in de wereld om dit voor elkaar te boks. Oké. Okay. Nou, we willen u hartelijk bedanken voor uw Bespiegelingen op de ruimtevaart. Uh, hartelijk dank, Philip Schonejans, de hoofdrobotica in de bemande ruimtevaart van de European Space Agency. Dank u wel. Niet te danken. Het is 12 minuten voor drie. U luistert naar nog steeds wakker Nederland op Radio 1, het nachtprogramma met nieuwswaarde. Iedere dinsdag op woensdagnacht zijn wij er tussen twee en vier op uw nieuws- en sportzender. Ja, en we gaan naar de live muziek. Hier bij ons in de studio is te gast Susan Jane. Zij speelt voor ons het nummer Leaving. Ask me what's gotten into evening van Susan Jane hier live bij ons te gast. Uh, Susan, kom er nog even bij zitten, als je wil, ja. want dat uh, nou is misschien wel leuk nieuws, maar de, de belde net al een beller uh, uh, dat uh, de muziek zo mooi klonk. Oh, wat leuk. Dus uh, die complimenten zijn al binnen. De nou, luisteren in ieder geval mensen speciaal leuk. voor jou en uh, Tof. niet voor ons. Ja, nee. <laughs> en als u nog luistert, blijf vooral luisteren, want straks uh, na drie uur uh, komt uh, Susan Jane nog steeds voor ons spelen. Hey, jullie spelen nu met z'n tweeën. Uh, maken jullie ook muzie de muziek en de nummers samen? Of zijn het echt jouw creaties? Nou, het begint echt bij mij. En uh, daarna dan ga ik onder andere met Janos vaak zitten. Of met uh, drummer Arthur Bond. En dan vullen zij zeg maar in wat zij erbij voelen. Want ik vind ik heel belangrijk dat ze gewoon wel echt hun ja, gevoel erbij spelen. Ja. En waar gaan jouw nummers over, over het algemeen? Ja, het gaat eigenlijk voornamelijk over wat ik zelf voel. Maar ik pik ook eigenlijk alles van iedereen om me heen op. En soms dan speel ik iets zoals dat Living net. En dat gaat eigenlijk over iemand anders. En dat, dat, dat kwartje valt al vaak pas later. Ja, maar het ja. zijn eigenlijk gewoon soort verhalen die Ja, je het zijn gewoon verhalen. En het gaat eigenlijk veelal over liefde, gevoel. Maar ook over eenzaamheid. Het, is, het gaat eigenlijk altijd vanuit het hart. Oké. Okay. Okay. Nou, nou, nou, ja, Volgend zijn. uur uh, nog twee nummers uh, ja. van jou horen. Dus, dankjewel. Okay, nog meer verhalen straks uh, na drie uur. Oké. Okay. Andere mooie verhalen ho horen we bij onze favoriete rubriek. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, want we kregen afgelopen week een mailtje van mevrouw de Jong. En het leek haar een leuk idee om een rubriek te maken... waarin we de nadruk leggen op uh, opvallend nieuws uit de provincie. Maar uh, ja, goed nieuws voor mevrouw de Jong, want uh, die rubriek die bestaat natuurlijk al gewoon. Uh, want daar gaan we, zitten we nu middenin. Kijk, we hebben er zelfs een jingle voor. Het nieuws dat vandaag niet in, hey, in het drie nieuws drie, was. Ja. Leuk, hè? En uh, ja, vandaag hebben we voor u in de aanbieding voetballers, die ook heel behoorlijk als model uit de voeten kunnen. En we vieren feest in Overijssel, maar eerst uh, gaan we wijn proeven. Jan van Houten uit Groningen is namelijk part-time vinoloog. En dat is niet zomaar een hobby, het is een roeping. Als vinoloog heb je ook een taak in deze wereld om de mensen uh, duidelijk te maken dat wijn toch een, een bijzonder goed is. Zei ik nou uh, roeping net? Ja. Dat is niet waar, het is eigenlijk meer dan een roeping. Je bent een soort herder die de onschuldige schaampjes... de eerste stapjes laat zetten in de wondere wereld van de wijn. En als finoloog ben je een soort man van uh, ja, goeroe om mensen toch duidelijk te maken. Dat, uh, dat je wijn op een goede manier moet drinken... en je bewust moet worden van je smaak. Een goeroe, dat is eigenlijk meer het woord dat ik zocht. Finologen zijn goeroes en de wijn waarmee ze werken is meer dan drank. Alleen, het is een wondermiddel. Dat vind ik het mooie van, uh, van wijn, want het breekt mensen samen. En eigenlijk is het een soort levensles die je als vinoloog op je bezoekers wil overbrengen. En het is natuurlijk fantastisch als de boodschap goed aankomt. Maar hoe je je moet houden en hoe je natuurlijk een uh, kurk eraf kunt kringen. Uh, het is een simpele ding, maar dan denk ik, oh ja. Ja, weet je hoe je wijn moet drinken, Casper? Ja, je moet het glas bij het steeltje vasthouden en niet aan de bovenkant, want dan wordt het uh, te warm. Dat nou. is een van de dingen. Maar goed, ik ben verder geen vinoloog. Jij wel? Nee, ik ben ook geen goed. Oh, nee. nee. Laten we maar overgaan naar Maastricht, want daar was een bijzondere modeshow. Tientallen enthousiaste vrouwen waren naar de businesslounge gekomen. Natuurlijk om te kijken naar de nieuwste mode. Maar ook vooral om de voetballers van de MVV als echte mannequins over de catwalk te zien formeren. De aanvoerder van ons MVV-ke bleek de Kruis onder de voetballers. Vooral aanvoerder Tom Dame was erg populair bij de dames. Nou, hij mag er wel zijn, ja. Maar hij komt dadelijk nog in badmoren. Oh nee, dat doet hij niet geloof ik. Ja, ik geloof het niet, hè. Nee. Ja, maar niet? Maar niet. Het zou niet erg zijn hoor. Ja, hij genoot dan ook met volle teugen van de aandacht. Ik zeg er maar wel een paar leuke jasjes bij en achter is het gewoon leuk om te doen. Allemaal vrouwelijke fans joh. Ja, ik wil zeggen, we kunnen fouten maken wat we willen. Ze klappen toch wel. Dus uh, ah, zoveel spanning zit er niet op. Maar nog niet half zoveel als de assistent-trainer van MVV. Ze zitten af en toe naar uh, Maurice van aan kijken. Dat is alsof hij een tweede hobby gevonden heeft. En wie weet, zitten we voor een week uh, tegen Telstad of Stadion vol met vrouwen. Dus, uh, <laughs> nou, dat uh, betwijfel ik. Blijf voetbal. Het is, voetbal. Ja. <laughs> het is uh, vandaag 12 april, dus is het de hoogste tijd voor. Ja, Dames en heren, u gelooft het of niet, maar het is kerst in Olst Overijssel. Ja, toen we hier langskwamen, zagen we die Kerstman staan. En toen dachten we, ja, lopen ze hier negen maanden vooruit of drie maanden achter. En potverdorie kosten nog moeite werden gespaard om een fantastisch feest te maken. We hebben een kerstgala in elkaar gezet met een uh, entertainer. Nee, dus inderdaad, uh, je, je, je, je zet er wat kaartjes neer, je zet de Kerstman voor de deur neer. Ja, en als je als organisatie zo je best doet, dan verwacht je eigenlijk maar één ding. En dat is dat iedereen leuk meedoet met de kerstgedachten. Maar wij hebben gewoon frietjes gegeten hier. Ja. Dat hadden ze ook het. Ja, maar... U hoort fragmenten van RTV Noord, L1 en RTV Oost. En de volgende week is er gewoon weer een nieuwe aflevering van... Dit wordt het nieuws. Nee, van het nieuws en niet in het nieuws was. Maar ja, is ook leuk. Ja, tenzij <laughs> we natuurlijk uit de eten worden gehaald. Maar laten we daar voor het gemak maar niet van uitgaan. Uh, dat zal vast niet gebeuren, toch Erik? Nee, ik hoop het niet. In ieder geval niet uh, het komende uur. Want uh, ja, het is bijna drie uur. Uh, dus zometeen uh, onze vrienden van de NOS met het laatste nieuws vers van de pers. Maar uh, straks na drie uur zijn wij we weer terug met weer een vol uur nog steeds wakker Nederland. Hier op Radio 3. Kasper, uh, wat gaan we eigenlijk doen? Radio 1. En we radio gaan we... Zei ik Radio 3? Ja. Ja, het is drie uur. Nee, Radio, radio 1, daar, uur, daar op gaan we zo meteen... Uh, ga, we gaan we hebben over Japan. De, de uh, ramp in uh, Fukushima is nu van schaal 5 naar schaal 7 opgeschaald. En wat dat betekent en of dat gevolg heeft, hoort u zo meteen. Ook gaan we het hebben over ritueel slachten. Dat wordt misschien verboden, daar hebben ze het in de kamer over. En of dat nou wel of geen goed idee is... dan gaan we in ieder geval met uh, een, een, een Joodse tegenstander van het idee gaan we praten. En uh, natuurlijk live muziek van Susan Jane. Ja, die is er nog steeds bij. Ze heeft nog wat verhalen voor ons geschreven, heb ik begrepen. En de bril is van juist even bijgepakt. Oh, dat is, uh, dat is een soort nachtlook. Allebei, <laughs> allebei, ja. Ze zijn allebei met de bril opgegaan ja, om de, ja. de, de noten op het papier ja, goed te ja, lezen. Het is natuurlijk ook later. Jij hebt ook natuurlijk s'nachts je contactlenzen uit, dus misschien hebben zij dat ook gedaan. Ik doe vaak mijn contactlenzen uit, maar als, als ik op de radio ben, wil ik altijd wel uh, gewoon dat ik goed uitzie, weet je wel. Hé, hey, en heb je nog dus last gehad van de staking in Rotterdam vandaag? Je nee, komt nooit in Rotterdam. Oh, nou, dat is dan jammer. Zou je toch eens moeten bezoeken die prachtige wereldstad. Maar uh, het openbaar vervoer heeft daar uh, de hele ochtend plat gelegen. En of ze daar een beetje tevreden nou, mee zijn, hoort u zometeen. Dan ben ik blij dat ik niet heen ben vandaag. Nou. Zometeen weer een nieuw uur. Nog steeds wakker Nederland op één. Slapen nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij is fantastisch toch.